In het midwesten is het momenteel ongewoon warm voor de tijd van het jaar. Het tornado-seizoen is officieel voorbij... maar door de warme lucht kunnen de tornado's toch tot ontwikkeling komen. Op veiling in New York heeft een verzameling Amerikaanse munten... ruim 17 miljoen euro opgebracht. De verzamelaar is een gepensioneerde advocaat van 102... die in de jaren 30 met zijn hobby was begonnen. Zijn 1800 zeldzame munten kocht hij voor omgerekend 5500 euro.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 Hierink was in de jaren negentig op ons van het Nederlands elftal. Op het WK van 98 kwam oranje tot de halve finale. Het weer in een groot deel van het land is het nevelig. Overdag blijft het grijs en nevelig. Tegen de avond gaat het in het westen regenen. Het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Eiger rechtstreeks. Een hoorspel geschreven door Rex Edwards. Vertaling, Lies de Wind. Dit is een verhaal van triomf, maar ook van tragiek. Het speelt zich af op een van de meest onherbergzame oren van deze aarde. Op de noordelijke wand van de Eiger. In vergelijking met de Mont Blanc is de Eiger niet eens zo bijzonder hoog. Hij is maar 3970 meter. En erg mooi is die ook niet. Nee, hij is beroemd of liever berucht... door de bekende noordelijke wand. Die men de moordenaarsflank of moordenaarsmuur noemt. Deze volslagen onbeschutte wand van de Eiger, die bijna 2000 meter praktisch loodrecht omhoog gaat... trekt het slechtste weer aan van heel Europa. De weersomstandigheden, de afgeronde lawines... en het eeuwige neerstorten van gesteenten zorgen ervoor... dat het de gevaarlijkste berg van de wereld is... Maar hierdoor vormt die voor bergbeklimmers ook de meest verleidelijke uitdaging. Van de velen die de wand beklommen hebben, heeft bijna één op de drie de dood gevonden. Maar toch waren er in februari 1966 twee mannen die een afspraak met elkaar hadden op het station van Leising. Leising, in het Berner Oberland. En hun doel, waarvoor ze alle plannen al klaar hadden, was het beklimmen van de Noordwand. Ja, maar dan wel langs de gevaarlijkste en gewaagste route tot nu toe: de Direttissima. De directe weg, recht omhoog, van de basis tot de top. Hier! Ah, hallo John! <laughs> zo, kerel. Goeie reis gehad. Ah, geweldig. Ik ben vanaf om te vliegen. De rest met de trein. Goed zo. De auto's zijn daar. We hebben een chalet gehuurd ah. vlakbij Lysine. Yes. Mijn en de kinderen zijn er ook. Zullen we dan gaan? Oké. Okay. Beide mannen waren zeer ervaren bergbeklippers. John Harlin was Amerikaan. 30 jaar. En oprichter van de internationale school voor moderne bergsport in Lysine. Nog voordat er ook maar één Engelse poging was gedaan... beklom hij in 1962 als eerste Amerikaan de eiger via de normale route. Zijn metgezel was de 25-jarige Dougal Heston... die filosofie gestudeerd had in Edinburgh... en mede-eigenaar was van een opleidingsinstituut voor bergbeklimmers in Schotland. Hij was expert in het klimmen op ijs. En dat was op de noordelijke wand en zeker in de winter absoluut noodzakelijk. Er was nog een derde man in het team, Leighton Corr. Een metselaar, die een van de beste rotsbeklimmers van Amerika was. Ja, ja dat kan er allemaal wel zijn, maar... Eh, ja. Hoe gaan we? Nou, We hebben twee mogelijkheden. Voor het eerste gedeelte kunnen we de route volgen... die Zeddelmaier en Meringen gegaan zijn. Over het eerste en tweede esveld tot aan het dode bivak. Wat zeg je nou, en... John? Het dode bivak. Zijn er dan mensen omgekomen? Nee, twee Australische jongens in 35 overvallen door een storm. In de winter stormt het altijd zo verschrikkelijk op die eiken. Jawel, jawel, jawel. Maar in de winter is het weer ook meer stabiel. Ja. In, in het voor- of najaar dan gaat het middels dode. dan raken de steen los en storten omlaag. Nou ja, John zegt dat we toch niet eerder weg gaan voordat de weersvoorspelling zo goed is... dat we op tien dagen helder weer kunnen rekenen. Mm -hmm. En dan ja. hebben we alle tijd om de top te bereiken. Ja, oh. maar als dat weer nou opeens verandert... Maak je nou geen zorgen, Merlin. We nemen toch geen enkel risico. En we werken buiten het in het kleinste detail. Ik heb een helikopter gecharterd. Morgen gaan we op verkenning. het budget van helemaal omver, zeg. We moeten zeker tien tochten maken om de hele wand te verkennen. Nee, dat is helemaal geen punt. We worden gesponsord door de Daily Telegraph. Oh ja, dat is wij ook. Ze sturen ook een verslaggever. Gilman. Peter Gilman. Is het een klimmer? Ja. En er komt ook een fotograaf. Chris Bonington. Hé, hey, hey, kijk daar eens. <laughs> zeg, zeg, dat is niet mis, hè? Ja, jij bent rost dat is op de eerste band. Daar, daar. Dat is ongeveer 100 meter gladde steen. Lotrecht omhoog. Uh, volgens mij zit het er maar op een hele smalle spleet in. Bijna niet te doen, joh. Ja, fotograferen, laten. Dan kunnen we de zaak beter bekijken. Oké. Okay. Uh, Dagkel, Ja? Jij weet alles af van ijs. Kijk, ja, daar. Daar is de tweede band. Ja? 150 meter boven de eerste. Ja, ik zie je. Uh, De enige manier om er overheen te komen is langs die verticale ijsgeulen. Ja. Ja, misschien uh, kunnen we naar boven komen... als het goed stevig aan één gesloten ijs is. Maar als het uh, gebarsten is of gebroken... dan zijn de gedeelten die lager liggen altijd verrotten. Ja, maar het is winter. Hè? Het zou dus moeten kunnen. En boven die tweede band zou een systeem van uh, geulen kunnen zijn... waar langs je misschien op dat tweede ijsveld komt. Nou, als we ons dan eens uh, lieten afzakken naar het derde ijsveld... En dan één touwlengte verder klimmen naar die, daar, daar ja. naar die scherpe ramp. Ja, ja. ja, ja. En van daaruit dan uh, scherp naar rechts, daar zijn nog meer ja, ja. Het is geen kleinigheid, hè? Ja. En uh, wat als het weer omslaat, Wat vindt Marilyn ervan? Ja, <laughs> nou, je weet toch hoe vrouwen zijn, nietwaar? Nee, ja, weet ik ook niet. <laughs> nou ja, uh, Marilyn weet er in elk geval alles van. Maar goed. Uh, Na die tweede serie ijsgeulen moeten we dan een flink eind langs de rots omhoog, ja. uh, loodrecht. Het schoorsteensysteem. Ja, en ja. uh, uh, dan zijn we op de middelste pijler. Dat is ongeveer 100 meter onder de witte spin. En ja. uh, van de spin moeten we dan naar boven, naar het netwerk van ijsbanden. En uh, dan naar het volgende ijsveld, de vlieg. En ja. uh, dan recht naar boven, naar de top. Pak uh, Takko, geef mij de filmcamera's, hebben. Kom, ik wil de spin even filmen. De Witte Spin is, is een onmetelijk uitgestrekt ijsveld in de vorm van een spin met acht poten. En verschrikkelijk stijl. hoog op de noordwand van de Eiger. Ja, de Witte Spin. Ze Zo zouden hem beter de Witte Hel kunnen noemen. Maar die wordt voortdurend geteisterd door lawines. Tonnen stortte de sneeuw die een bergbeklimmer als een vlieg van de berg af kunnen wegen. Ja, dat is er nog maar het enige gevaar was. Maar er zijn ook de plotseling opkomende en opstekende stormen. En de bittere kou, die makkelijk bevriezing kan veroorzaken. Als Harlem en zijn vrienden de Noordwand... via de schijnbaar onmogelijk rechtstreekse route wilden beklimmen... dan hield het in dat ze niet alleen dagen, maar ook nachten... op de berg door zouden moeten brengen. Dat ze zouden moeten bivakkeren in uitgehakte ijsholen... of op smalle rigels met hun voeten over de steile wand bengelend. Het vereist niet alleen een enorme ervaring en vakkennis van de klimmers maar ook de allerbeste kleding en uitrusting. Toen het gezelschap van Harlin zich installeerde in een hotelletje in Kleine Scheidek, voegde zich Chris Bonington bij hen. Hij was klimmer en fotograaf. Kleine Scheidek ligt vlak bij de voet van de Noordwand van de Eiga. Van de bovenste verdieping van het hotel hadden ze een soort basiskamp gemaakt. De gang tussen de kamers was bezaaid met uitrustingstukken. Die touwen zien er verdomd goed uit. Mm -hmm. Perlon, ik wil niet bevriezen. Die, uh, die schoenen die zijn speciaal voor ons gemaakt. De binnenvoering is van Vilt. Zeg, komt Merlin ook naar snijden? Nee, nee, ze blijft met de kinderen in leiding. Maar uh, John blijft hier tot we de beklimming achter de rug hebben. En jullie zouden je een ongeluk met die uitrustingstukken. De bivakspullen. Ja, vertel mij wat. Uh, is ongeveer, uh, <lacht> nou, 23 kilo per rugzak. En dan hebben we nog eens... 10 kilo metalen uitrusting natuurlijk aan ons lichaam hangen. Oh, bijna 35 kilo de man. Naar recht naar boven, is dat nou wat te doen? Jawel, natuurlijk natuurlijk. We zijn de hele winter al aan het trainen. We skiën zelfs zonder handschoenen, om ons te harden, begrijp je wat? Oh. Maar, maar John, John weet niet van ophouden. Ik vertel je, als het ijskoud is buiten, he, loopt hij met sneeuwballen. In zijn blote handen, alleen maar om zich te harden. Oh. Ja. Nee, voor hem is er wel één route, de rechtstreekse. Hallo jongens. Hallo John. Ah, Getraind John? Ah, nee, geschiet met een oud vriendje van mijn Hiltje van Alme. Vroeger veel meer geklommen. Zo. Uh, ken je Hiltje eigenlijk? Uh, nee. Ah, sympathieke vent hoor. Maar ja, ik heb goed nieuws. Ja? Ze voorspellen tien dagen helder zicht. Van nu af aan moeten we er ernstige rekening mee houden dat we ieder ogenblik kunnen vertrekken. Een van de bijzonderheden van de Eiger is de spoorlijn. Die bij kleine Scheidek begint en dwars door de berg heen naar de jongvrouw gaat die er vlakbij ligt. Er is een station op de wand van de Eiger. Op ongeveer 600 meter hoogte. Aan de voet van de eerste band. En de ramen van dit station zitten in de Noordwand. Het team van Haarlem kreeg toestemming om een tactische manoeuvre uit te voeren. Ik, eh, ik zal een touw aan de zitting vastbinden. Hè? Huh? Dan klim ik door het raam naar buiten. Ah. En als ik naar beneden ben, dan kunnen jullie rugzakken neerlaten. En op weg naar boven pikken we ze dan weer op. Oké. Okay. Zo. Dat is een dikke 10 meter, denk ik. Ah. Als we ze hier hebben laten zakken, ze ons dat twee dagen slepen met die rugzakken. minstens. De eerste band begint ongeveer op deze hoogte. Maar hoe doen jullie het dan als je onderweg bent? Je hebt steile wanden, ijsvelden, overhangende sneeuw, de hele troep. Oh, op de moeilijke hellingen maken we touwen vast en die laten we daarachter. Oh, jij liever dan ik dit tripje. <laughs> nou, jij klimt toch mee op de fotograferen. Oh, niet als jullie helemaal zo hoog zitten. Ik heb een gezin. Ah, maar John ook. Robert, er is wel een verschil. hè? Hij droopt maar van één ding, de eiger. Mm -hmm. Help je me even? Ja, ja natuurlijk hoor. Oké. Okay? Ge geweldig. Ja, kijk uit! Als je daaruit glijdt, dan val je een paar honderd meter omlaag. Ja, ik zal erop letten! Zo, dag Chris. Hallo, oude jongen. Hallo, Pieter. <laughs> ben je er al lang? Nou, net aangekomen. Toen ik het weer bericht hoorde heb ik meteen het vliegtuig genomen. Aha. Hoe gaat het hier? Oh, ze was gekker getraind. Hm? Een heleboel proefbeklimmingen gemaakt. Ja, maar wanneer starten ze nou definitief? Oh, dat weten ze nog niet. Laat zeggen. Right. Nee, John heeft geschiet, maakte een steile afdaling op één been en is gevallen. Hij ontwrichtte zijn schouwen. Het is niet waar. Telefoon voor meneer Borington. Oh, sorry. Hm. Ah, daar is Leten. Dit is Pieter ja. Gilman van de Kat. Ja. Hallo, eh, een biertje? Ja, graag. Ja, twee pilscha. Wat dan met John, hè? Het gaat er zeker helemaal niet door. Nou, John is bikkelhard, dat weet je. Ja, en snel. Dus jullie gaan toch? Ja, wie weet wanneer we weer zullen we goed weer krijgen. En uh, we schijnen tegenstanders te hebben. Zie je die twee mannen daar? In de hoek. Ja, en uh, die rode trui? Ja, die zijn van het Duits team. We hoorden dat ze in Duitsland getraind hebben voor de beklimming van de Noordwand. En willen ze ook rechtstreeks daarboven? Ja, ook rechtstreeks. Oh, hallo Chris. Oh, het was John in de telefoon. Ze hebben hem in Grindeldal onderzocht. Hij mag drie weken absoluut niet klimmen. Drie weken. Dat is toch waanzin. Ze weten er echt wel wat ze doen. Ja, Gilden is teruggegaan naar Londen. Hè? Maanden hebben we getraind. En nou die stomme val van mij. We moeten die berg op. En zeker nou we concurrentie hebben van die Duitsers. We moeten ze voor zijn. Waar ga je heen? Ah, naar beneden. De nieuwe uitrusting nakijken. Wil je wat stoffie voor ons maken? Goed. Ik heb die schroeven uit Amerika laten komen. Hoogwaardig staal. De modernste uitrusting die er bestaat. Ja. Er ontbreekt mij alleen maar één ding. Een goede schouder. Ah, die krijg je ook nog wel, alles op zijn tijd. Ja, ja, hoeveel tijd nog? Oh, ja, koffie. John Chris Bonington heeft net opgebeld. Mm. Het Duitse team is vertrokken. Wat? Ze zijn met acht man de wand opgegaan. Wie heeft de leiding, heeft gisteren niet gezegd? Hij ja, jurk Lene en Peter Haak. Oh, maar dat zijn goede. Ja. Wat moet er erbij zijn? Het Duitse team was gestart omdat de weersomstandigheden goed waren. Hoewel hij zelf nog niets kon doen, besloot Harlin... dat Daggle Heston en Leighton Carr de volgende morgen een verkenningstocht zouden maken. En als het weer goed bleef, dan zouden ze er complete beklimming van kunnen maken. Zondag 20 februari, s'morgens om drie uur... vertrokken ze naar de voet van de Noordwand... die ze bereikten na twee lange uren ploeteren door kniehoge sneeuw. Ze hadden de rugzakken op, die Daggle twee weken tevoren in het had opgeborgen... maakten een kop thee en begonnen de beklimming van de immense afschrikwekkende eerste band... De steile gladde rotswand die ongeveer 100 meter boven hen uit torende. en Carr, de rotsspecialist, moest direct als een klimtechniek gebruiken om ook maar iets op te schieten. He, hij had precies 30 meter geklommen. In vier uur. Hij sloeg een haak in de wand en bevestigde daar een touw aan. Het was later de middag. De wind stak op en er kwamen donkere wolken aandrijven. Even later begon het te sneeuwen. Hij liet zich langs het touw omlaag zakken. Tot aan de voet van de eerste band. Le... Leedhaan! Ja! Geen... Geen Die rotstorm. We hebben niet het goed... Hoe het met die Duitsers is. Ze kunnen ook geen poot meer verzetten. Ze zullen wel een bivok opslaan. Laat en moesten wij dan ook maar gaan doen. Het is te donker om naar beneden te gaan. Ze brachten de nacht door op de berg. Een slaaploze nacht. De volgende dag stond er nog steeds een razende storm. Maar tenslotte arriveerden alle klimmers, ook de Duitsers, weer heel huids in het hotel. En later op de dag ontmoetten de twee teams elkaar in de bar... Ik ben Jurk Lena. Goedenavond. Bent u John Hallen? Dit is mijn collega Karel Oh, Hallo. Dit is Dagel Heston en Chris Bonington. Maak je. Ga je zitten? Bedankt. Jullie proberen ook om rechtstreeks naar boven te gaan, hè? Ja. Als het goed weer is, dan kunnen we in tien dagen boven zijn. Wij denken dat we achttien dagen nodig hebben. We gaan met z'n vieren en dan wisselen we af. Twee klimmen en de andere twee halen de uitrusting op. Langs de hele route bevestigen we touwen en we richten goede kampen in. Zoals op Malaya. Dat is het beste op de Aja. Nou, wij gaan op de alpine manier. Uh, eens kijken, welke route nemen jullie? Uh, kijk, uh, deze hier, tot de eerste band. Uh, dat is ons ook. We hebben jullie touwen gebruikt. We zouden die van jullie ook gebruikt hebben. Hier gaan wij over de eerste band heen. Uh -huh. uh, nou, wij nemen de kortste weg, hier... En dan daar tot aan de strijkbout. Nou, dat is niks voor ons. Nou, we zullen op jullie wachten. Op de top. No, we zullen zien, hè. Even praten we over. Als er geen goed weer is, kunnen we van alle iets doen. Nou, gelijk heeft hij. Laten we nog een biertje nemen. Ja. Het weer werd beter en ik nam het vliegtuig naar Zwitserland. De vrouw van Chris Bonington, Wendy, was daar inmiddels ook aangekomen... om te helpen bij de expeditie. En ik ontmoet in het hotel ook Don Willens, een Engelse bergbeklimmer... Die Boningtons assisteren bij het nemen van foto's vanuit moeilijke posities. Een paar Duitsers waren inmiddels alweer terug op de Noordwand. Net als Dougal Heston en Leighton Carr. En deze keer was Chris Bonington ook meegegaan. De schone blessuur van John Harlan genas snel. En hij en Don Willens zouden later naar boven gaan met aanvullende voorraden. Alles ging best. Tot het weer veranderde en het zwaar begon te sneeuwen. En de sneeuwstorm hield alles en iedereen tegen... Hoewel het gelukkig nog wel mogelijk was om langs de touwen die ze bevestigd hadden... weer naar beneden te gaan, naar de voet van de berg. Chris Bonington hakte een sneeuwhol uit. En nadat ze de Duitsers, die een kolossaal sneeuwhol vlak naast het hunne zaten begroet hadden... sloegen hij en Dougal hun bivak op voor de nacht. Leten kwam terug naar Kleine Scheidek. De volgende dag ging hij met John en Wendy lunchen. Nou, het sneeuwt nog behoorlijk, hè? Het is een ramp. Nou... Hallo, uh, Wendy. Hallo. Ik heb een tijd door de telescoop naar boven gekeken. De hele morgen zijn er lawines langs de noordwand naar beneden gekomen. Ach, met Chris is alles in orde. Ze zitten op een goede plek. Ja. Ach, maak je toch geen zorgen. Hè? Wil jij Merlin iets een keertje gaan opzoeken? Oh ja, natuurlijk. Maar ik wil eerst zeker weten dat alles met Chris in orde is. Hallo. Oh, hallo. Hoi. Hey, hallo. Hey. hallo. Hey. Dag, Wendy. Ik heb een radiokommer met <coughs> Chris gehad. Hoe is het met ze? Uitstekend. steken. Ja, een beetje eng behuisd, hè? Maar ze hebben goed geslapen, dus ik kom naar beneden. Gelukkig. Dankjewel, Pieter. Tot John, heb jij dit al gelezen? Wat is dat dan? Hier, naar de krant. Grotere kop op de voorpagina. Wedloop naar de top van de Eiger. Wedloop? De in een godsdienst in hun hoofd. Ja, dan kijk hier, hè? Foto van jou, Dagel en Leten. Moet je zien wat onder staat? Wat dan? Tegen de Duitsers? Tegen ze. We, we, we gebruiken elkaar's uitrusting. Maar jullie zijn wel concurrenten van elkaar, toch? Dat is niet waar. Maar toch wil jij graag het eerst op de top Lu, zijn. Luister nou eens, Wendy. Het is geen wedstrijd. We willen alleen maar bewijzen dat onze route de rechtstreekse de beste is. Dat is alles. Ja, hoe is het met je schouder? Dat nou, gaat wel weer. Maar eerst moet er eind komen naar het rot weer. De volgende dag was het stralend weer. En het team van Harlin ging de bergwand weer op. Als het weer goed bleef dan wilde John proberen om het dode bivak te bereiken. Daar een goed kamp in richten... en het dan gebruiken als laatste bevoorradingspunt voor de top. Ik zorgde ervoor dat de publiciteitsmachinerie op gang kwam... en ploetelde met fotografen en televisiemensen naar de voet van de Noordwand... om ze interviews en foto's te laten maken. Vanuit het sneeuwhol aan de voet van de Noordwand vorderde de beklimming gestaag. De routes van het Engels-Amerikaanse en het Duitse team kruisten elkaar verschillende keren... En soms bivakkeerden ze s'nachts vlak naast elkaar. Op woensdag 9 maart had het Engelse team de eerste en de tweede band achter de rug. En staken ze met de stijgijzels onder de schoenen het tweede ijsveld over. Van daaruit gingen John en Duggle om de beurt voorop... om zich een weg te hakken naar een hoog gelegen punt dichtbij het dode bivak. Met ijshaken bevestigden ze touwen in het ijs voor Chris en Layton... die achter hen aankwamen met de zwaardere uitrustingstukken. Dagol maakte een lange traverse over moeilijk ijs en bereikte zo het dode bivak. En toen sloeg het weer om en stak er een sneeuwstorm op. Hij begon een sneeuwhol uit te hakken en de anderen van het team kwamen even naar boven langs het touw dat hij al in het ijs had vastgeslagen. Gezamenlijk sloeg men aan het graven. <tie> Hoe laat is het in. Hoe laat is het in godsnaam? Het na middernacht. We, we graven nou al uren. Dat hol moet nou toch eindelijk groot genoeg zijn? Laten we naar binnen gaan. De lamp op een helm is uit. Toch. Ja. Hij is ook kapot, ook. Dan hebben we er nog maar één die werkt. Kijk dan wel goed uit. We hebben nog, we hebben nog twee derde van de boeg. Waar is het, uh, het kooktoestel? In de derde zak. Wat? Ja. Oh, goh. En die hebben de andere kant van de traverse gelaten. Ja, we Hebben we het toch nodig? Nou, uh, ik ga wel. Nee, nee. Mijn lamp werkt, toch? Dan mij maar gaan. Nou... Nou goed dan. Maar dank al. Voorzichtig, hè. Het is de gevaarlijkste traverse die je ooit je leven gemaakt hebt. Ja, moet je mij vertellen. Oké okay dan. Nou, oké, okay, mensen. Laten we naar binnen gaan. Een paar kaarsen aansteken. Waanzinnige traverse. En dan in het pikken donker. Die gierende sneeuwstorm. Daar, kool! Ja, kan toch niks met hem zijn, joh. Er zit toch een touw vast? Er zit veel te veel speling in. Hij kan makkelijk verdwalen. Alleen van die ijshoeven zit niet helemaal vast. Zeg. Uh, heb je een sigaretje voor me? <laughs> Ik ook niet. Mm. John Duggle ook niet. Mooi. Zitten we hier vast in dat sneeuwhol? We kunnen we wel doodvriezen? Ah. Niet eens een sigaretje. Ah, ja. Gelukkig. Dankjewel. Waarom <coughs> <coughs> ben je zo lang weggebleven? Ik ben even bij die, uh, bij die Duitse jongens langs gegaan. Die uh, hebben een sneeuwhol aan het eind van de traverse. Ja. Het is geweldig. Het is compleet een ijspaleis. Ah. Hallo, Nico. Hallo. Dat leed een uh, ja? Peter Haak van het Duitse team. gaf van een paar sigaretten voor je mee. Oh, hee, hee, dankjewel. Alsjeblieft. Nou. Laten we eindelijk eens oh. wat eten gaan maken, hè? Ja. Wil iemand even. <coughs> sneeuw in de pan doen? Ja, oké, okay. oké. Okay. Oh. Zeg, is er iets gebeurd onderweg? Nou, ik ben. Uh, ben uitgekleden. het tweede ijsveld. Ik... Oh, toch. Ja, maar ik, ik ben aan het tal blijven hangen. Zeg, één een... Ja. een van die ijshoeven zit er niet los? Jawel, ja, ja, maar die hebben uh, ik veel in orde gemaakt, hoor. Er kwam weer een periode van slecht weer. Chris en Leten kwamen naar beneden. Met mijn walkie-talkie riep ik het dode bivak op. Scheidek roept Eiger op. Kom maar in, Eiger. Eiger, over. Ja, Eigen. Eiger. Nou, dat kan niet slechter. De storm houdt aan, er is nog steeds geen verbetering in zicht. Over. Oh, ja. Uh, de Duitsers hebben geprobeerd om verder te klimmen, maar die konden ook niet door dat weer heen komen. Ze zijn alweer terug. Ze blijven voorlopig waar ze zijn, net als wij trouwens. Over. Uh, Leeten zegt dat jullie hebben ingegraven in overhangende sneeuw aan de zijkant van de berg. Is dat zo? Over. Ja, ja, dat is zo. Kijk, als we zo gaan door je, zouden we er gewoon afladderen. En dan uh, vallen we 1500 meter naar beneden. Ongeveer midden in Grindelwoud. Maar euh, <laughs> zeg niets tegen Merlin, hoor. Nee, <laughs> nee, nee. Natuurlijk niet. Zeg, ben je nog steeds van plan om naar beneden te komen? Over. In sprake van. Als het weer opklaart, kunnen we in vier dagen op de top zijn. Ja. En uh, hoe is de situatie nou precies daarboven? Nou, het uh, grootste probleem is gewoon om in leven te blijven. Het is hier ongeveer twintig graden onder nul. Ja. En uh, hoe zit het met de voorraden? Het eten en zo? Best, best. Die jongens kunnen niet door die zware storm toch niks naar boven brengen, hè? Zeg, en uh, blijf je daarboven? <laughs> wat dacht je dan? <laughs> nou, oké, okay, uh, John, ik uh, roep je vanmiddag weer op, hè? Over. Dag Peter, over en uit maar. Ja, dag John, Shirek en uit. Wil je nog koffie? Graag. En dan gaan we naar Shirek. Ja, fijn dat je hier gekomen bent, Wendy. <laughs> en dat nog wel met dit weer. Oh, ik raak gewend aan sneeuwstormen. Ik pendel op en neer naar Zurich met de foto's van Chris. Je zal wel blij zijn dat hij naar beneden gekomen is, hè? Nou en of. Hij zei dat hij dat ontzettend moeilijke klimwerk nooit zou doen. Zo'n zo 60 graden beklimming bijvoorbeeld. Ik geloof er niks van. Het heeft hem te pakken. John was er al van me toen hij nog een klein jongetje was. Ja, de strijd tussen mens en berg. De uitdaging. Hij is er door gefascineerd... Ik geloof dat het mij niet zo erg zou fascineren om twee dagen en twee nachten opgepropt te zitten in een zelfgegraven sneeuwhol. Ja, dat hoort er voor John allemaal bij. Hij bloedt pas op als hij moeilijkheden heeft. Hij is er gek op om het uiterste van zichzelf te verlangen. Zeg, heb jij nooit eens met je vuist op tafel geslagen? Of gevraagd of ik meer op wil houden? Nee. Ach nee, als ik dat zou doen, dan zou ik de echte John toch kwijtraken. En trouwens, wat ik ook zou zeggen of, of, of zou doen, het zou John toch niet veranderen. Hij denkt dat hij alles kan. Ik geloof dat hij nog gelijk heeft ook. Niet altijd. Duggel en hij zitten nu toch maar zo vast als een huis. Het lukt hem, je zal het zien. Als het weer maar opknapt. Als het hem lukt om rechtstreeks naar boven te gaan... dan heeft hij in ieder geval de aijger overwonnen. Ja. Goed, zullen we naar Shardek gaan? John, bevriezen jullie niet naar boven? Ik zeg toch, alles is in orde. We hebben een uh, grondcel en we liggen in slaapzakken. Het is net het Ritz Hotel hoor. Dat <laughs> zit je te hoesten. Eh, oog, oh, heeft niks te betekenen. <laughs> oké, okay. dat gaat. Wees voorzichtig, hè? Natuurlijk, dag, lievertje. Hier is Pieter nog even, wacht even. Hoi John, hallo. Ja, is uh, alles oké? Okay? Heb je voedsel genoeg? Nou, het enige waar we echt behoefte aan hebben is uh, een beetje ruimte. Maar het zal toch niet zo lang meer duren. Uh, Pieter, uh, hoe is het weerbericht? Nou, geen enkele verandering hoor. Zo. Als ze ons vanavond oproept, uh, breng Leeten dan mee, wil je? Ik moet wat met hem bespreken over de beklimming. Ja, natuurlijk. Oké. Dag jong. Scheidek, uit. Ja Pieter, over en uit maar. <lacht> nou, dat klinkt niet uh, al te best hè. Aangelemming een beetje hoesten. Ik geloof dat een van die Duitse zorgmatiek heeft, dat is wel erger. Oh. Hoe zit het tussen twee haakjes met onze voorraad anti Hebben we nog genoeg. <kluziek> <kluziek> Zou het... Zou het dan door die tabletten komen dat ik zo... Zo raar droom? Huh? Ja, de laatste twee nachten heb ik gedroomd... dat er hier een derde man bij ons was. In mijn slaap ben ik opgeschoven om hem wat meer ruimte te geven... En toen ik wakker weg, lag, lag ik helemaal tegen de muur aangedrukt. <laughs> en wie is die man dan? Ook een klimmer? Ik, ik, ik, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik droom alleen maar van die man. Voor die, voor die derde man. Wil ja, Jij hoest me te erg, John. Dat kan toch niet goed zijn? Je moet er wat aan doen. Je moet iets warms drinken of zo. En met hoesten schiet de tijd weer een beetje op. Als je storm dat maar eens ophield, dan kon je naar beneden gaan in je bed. Nee, als ik echt naar bed ga, word ik pas goed ziek. In moeilijke omstandigheden ben ik altijd zo weer opgeknapt. <lacht> en dan moet je, moet je ophouden met je gezeur, hè? Een dokter gaf advies door de radio... en zei dat John op de een of andere manier toch naar beneden gehaald moest worden... als hij de volgende dag niet opgeknapt zou zijn. Maar bij het radiocontact dat we de volgende morgen hadden... bleek dat John veel beter was. Hij had geen pijn meer, hij hoestte veel minder... En De koers was gezakt. Hij zei dat hij zich goed voelde. Ja, dat hij wil opstaan en aan de beklimming beginnen. Nou, Dan vond de dokter het niet nodig dat hij dus naar beneden gehaald werd. Maar bij de volgende radiooproep wilde hij weer contact met hem opnemen. En aan het slot van dat gesprek zei de dokter opeens... Ik heb enorme bewondering voor uw moed. Er is niks te zien door die telescoop... Overal wolk over de hele Noordwand. Jurgen Leen en Karl Godikoff zijn naar beneden gekomen. Ja, dat zouden John en Dougal ook, uh, ook kunnen doen. Ja, ze zullen wel moeten. John is opgeknapt, tenminste bijna. En dan zitten ze zonder eten. Hoe weet je dat? John, zei vanmorgen op de radio. Maar er is een hoge drukgebied in Aantocht. Misschien kunnen we dan nieuwe voorraden naar boven brengen naar het bivak. Ja, het kan een hele tijd duren voordat het hoge drukgebied hier is. We zitten al vijf dagen in het sneeuwval. Zonder voedsel houden ze niet veel langer uit. Ja. Goedemorgen. Oh, hallo. Hallo, Dirk. Hoe is het met jou, jongens, daarboven? Ja, ze hebben waarschijnlijk geen voorraden meer. Ze zullen naar beneden moeten komen. Zit we. We zouden nog een gecombineerde groep kunnen maken. En samen de spullen naar boven brengen. Nee, het uh, weer is slechter geworden sinds Carlo en ik naar beneden gekomen zijn. Veel te gevaarlijk om nauw te klimmen. Aan één stuk door lawines. Zou het toch kunnen proberen? <laughs> uh, Chris. Uh -huh. Luister eens. John heeft vroeger veel samen met Hilti van Album geklommen. Zeker? Hilti is. Uh... Dood. Wat? ongeluk door een lawine. Ik heb het net gehoord. de God. die. Ja. Uh, ja, dat is een klap voor John. Tja. Maar, ja, wat moeten we doen, hè? Deze omstandigheden verzwak je gauw. En ze kunnen toch niet zonder eten blijven zitten de... ja, Dan moeten ze nog naar beneden ook. Mm -hmm. nee, jongens, ik weet dat het gevaarlijk is, maar... er moeten voorraden naar boven gebracht worden. Ik ga uit. Ja, zeg. Oké, okay, als jullie gaan, gaan wij mee. Dank je. Ze probeerden naar boven te klimmen, maar de puinhellingen onder de wand waren zo gevaarlijk door de voortdurende lawines dat de groep wel gedwongen was om terug te keren. Hoog tegen de berg op waren minder lawines en eindelijk besloten John en Daggo om naar beneden te gaan. Ze wrongen zich uit het sneeuwhol en bonden zichzelf vast aan de touwen. Het was bitter koud. En de opwaaiende sneeuw bevroor op hun wenkbrauwen. Woensdag 16 maart waren ze beneden. Het was prachtig weer. John ging naar de begrafenis van zijn vriend, hield van almen. En daarna naar het ziekenhuis in Intelaken voor een grondig onderzoek. Ik ging met John mee naar de begrafenis. Daarna zaten we nog een tijdje te praten in een café tegenover het station. John moest wachten op de trein naar Interlaken. Natuurlijk is bergbeklimmen gevaarlijk. Ja, Daar gaan mensen aan dood. Maar de dood is er alleen maar een onderdeel van. Heb je er veel vrienden mee verloren? Ja, zeven. Het afgelopen jaar alleen al drie. Prima, kerels. Vooral Hilti. Ja, zeg, en uh, toch blijf je doorgaan met klimmen. He? Ja. Nou ja, we doen het allemaal, hoor. Ja, ik weet niet hoe het met jou is, maar... Uh, hoge bergtop, uh, moeilijke afdalingen... ik uh, ben er gewoon door bezeten. Uh -huh. Ja, het is eigenlijk krankzinnig, hoor. Voor, voor die bergen zijn wij alleen maar vliegen. We kruipen omhoog, we bereiken eindelijk dan de top en dan gaan we weer weg. En de berg wacht wel, de vliegen komen er toch weer terug. Ja. Ja, de meeste <coughs> mensen denken dat de bergbeklimmers de meest krankzinnige waaghalzen zijn die bestaan. Oh, ja. Ze denken dat we of stapel gek zijn, of een sterke drank dat zelfverdiening hebben. Dat is nonsens. Ik ben me er inderdaad wel van bewust dat dood nogal eens wat met onze sport te maken heeft. Maar kijk, ik, ik lok hem niet uit. Huh? Als mijn beurt is, goed, oké. Okay. Ik ben er niet bang voor. Ben je nooit bang? U ja. je als je in het klimmen bent? Natuurlijk ja, wel, alle klimmers zijn bang. Maar daar gaat het nou juist om. Als het moeilijk wordt, ga je reserves aanspreken waarvan je niet eens wist dat je ze had. Je overtreft jezelf. Je moet het uiterste van jezelf vergen, anders, anders kom je nooit te weten waartoe je in staat bent. Zelfvertrouwen is het mooiste wat een mens kan hebben. Ga je terug naar Shardek? ja. ja. Ja. Zeg, nee, laat je helemaal goed nakijken. Huh? <kijnen> en probeer de zaak niet te beduvelen. Nee, als ze mij geen toestemming geven, ga ik de berg niet op. Bij een beklimming ben je afhankelijk van je team. En het team is afhankelijk van jou. De helft van het team, Chris Bonington en Leton Cor, was alweer terug op de Noordwand... met ongeveer 35 pond voedsel en andere benodigdheden. Ze waren gelijk vertrokken met drie man van het Duitse team... De Duitsers klommen over de eerste band via het hoofdtouw met behulp van proeziknopen. Chris en Leeten wilden het een beetje de buurt hebben en bleven in het sneeuwhol. Tja, en toen, net als altijd, werd de Eiger weer vals. Het weer, dat er dan toe schitterend was geweest, veranderde de Een hele dag lang kon geen van beide teams ook maar een meter opschieten. John kwam de 18e terug uit Interlaken... en maakte samen met Don Willens radiocontact met de twee mannen op de wand in een ijsgrot, boven de eerste band. We bereiden ons bijvoorbeeld lang beleg. Uh, Chris, ik uh, geloof dat er weersverandering op komst is, al heel gauw. 10, uh, misschien wel 15 dagen goed vast weer. Ja, als Pasen en pinkster op één dag vallen. Wat was dat? Nee, <laughs> dat is Don. Pessimistisch is al altijd. De enige weerbericht waar je op kunt vertrouwen is een slecht weerbericht. Hallo Chris, luister maar niet naar hem. Uh, er schijnt koude lucht vanuit Scandinavië onderweg te zijn. Dan krijgen we misschien een periode van uh, helder weer, hè? Alles in orde. Het bivak is geweldig. Alsof we thuis zijn. Ja, het enige vervelende is dat de gastankjes opraken. We hebben er namelijk een paar aan die Duitsers gegeven. En nee, Ik zou verdomd graag willen weten wat ze van plan zijn. Ja, dat uh, zal me dan zorg zijn. Het allerbelangrijkste is dat iedereen fit blijft. Als het weer het ook maar enigszins toelaat, dan uh, komen we meteen weer naar boven. We kunnen de touwen dan gebruiken die jullie al vastgemaakt hebben. Dan zijn we in de kortste keren bij jullie. Natuurlijk. Zeg, als je weer oproep, brengt Wendy daarmee. wil je? Oké, okay, ja, oké. Okay. <kwijls> Hey. hey, hoe was de uitslag? Wat onderzoek in het ziekenhuis? Oh, uh, niks aan de hand. Het is uh, bronchitis, het gaat er weer over. Uh, Chris, blijf nog even aan de lijn. Hier is Don. Hey. Chris? Chris, ik scheid er mee uit. Ik moet terug naar zien. Kijk goed uit, hè. En vertrouw alsjeblieft niet op die verratte weerberichten. Don Willens was sportinstructeur... en hij moest weer terug naar zijn school in Leisien. Zijn plaats werd ingenomen door een andere bergbeklimmer. Mick Burke. Het weer klaarde een beetje op... En Chris en Leeten klommen langs de touwen naar de voet van de middelste pijlen... die onder de witte spin ligt. John maakte radiocontact met Chris en Leeten, om ze te zeggen dat het weerbericht zo was dat Dougal en hij in ieder geval konden vertrekken. Ze zouden s'nachts om twaalf uur starten. Tja, na drie weken onafgebroken geploeter op de woeste door stormige teisterde eiger... was dan eindelijk het ogenblik aangebroken dat ze konden proberen om de top te bereiken. John, hoe gaat het, John? Ah, met mij is alles in orde. <Klacht> Kun je ze zien? Ja, ik, ik zie Leton. Hij uh, hangt aan touw, ah. ongeveer 300 meter boven ons, net onder de spin. Hoe gaat het? Geweldig, jongen! Geweldig! <Klacht> hey, uh, hij gaat voorop. Rien en Golikov komen achteraan. Ik denk dat Chris naar het basiskamp is terug is gegaan. Ja. Nou, uh, Esten, ja. <lacht> we zijn weer thuis. <kliek> Dode bivak. Ja. Want deze keer gaan we door. En of. Het weer is werkelijk magnifiek. En nu wil ik ook door naar de top. Nu meer dan ooit. <kliek> ja, ja. Maar eerst de kop zeien. Scheidek roept Eiger op. Eiger, is hier is Scheidek. van jullie me? Over. Uh, we horen je, Pieter. Over. We hebben jullie gevolgd in het telescoop. Het ziet er allemaal prima uit. Over. Uh, Leeten heeft zich naar boven gewerkt. Door de ijsscheuler onder de spin. Hij begint nu aan het ijsveld. We zijn klaar voor de grote slag. Morgenochtend gaan we met knopen langs de touw omhoog. En dan. Uh, Stoten we door naar de top. Over. Hebben jullie nog voorraden genoeg? Uh, jazeker. Waarom vraag je dat? Oh, de weersberichten van Zurich en Geneve zeggen dat er slecht weer op komst is. Dat morgenochtend wel hier kan zijn. We zullen het nog controleren, maar het ziet er niet best uit. Oh, stomme. Ja, en dan ik op dat verandering. Hallo, Pieter. Wat is het nou voor rotnieuws? Ik zweer dat we er nou meer dan genoeg van hebben. Ja, anders is wel. Ja, het weerbericht kan het natuurlijk mis hebben. Ja, uh, misschien, maar je gaat je leven toch niet wagen... als het weerbericht onbetrouwbaar is toe. Hallo, uh, Pieter. Uh, is Chris beneden? Ja, uh, Mick en naar boven via de westflank. Ze gaan uh, op de top foto's maken van de laatste meters van de beklimming. Nou, dan dat zou maar een mooie beklimming worden met dit rotweer. Nou, oké, okay, Pieter. Uh, Leed in laat zich weer langs de touw beneden zakken. We zullen het bespreken. <coughs> Neem je vanavond nog even contact met ons op? Ja, kom van mekaar. Dag John. Uit. Ja, eigenlijk uit. Hallo oh, Wendy, hoe is het? Nog nieuws van John? Oh, maar John is alles in orde. Zitten ze nog steeds in het dode bivak? O, Dougal en hij zijn naar de spin geklommen. Daar hebben ze de voorraden achtergelaten voor de laatste klim naar de top. Ze gaan nu weer terug naar het bivak om daar op beter weer te wachten. Ah, hoe is John nog zo? Oh, dat schijnt minder te worden. Hij klinkt heel opgewekt, schijnt geweldig in vorm te zijn. Oh, gelukkig. Ik heb me zo'n zorgen gemaakt. Ja, maar dat hoef ik jou niet te vertellen. Nou, begrijp ik toch. Maar het is nu in ieder geval gauw voorbij. Ja, dat zal wel het fijnste zijn. Nou, tot kijk, Wendy. Zeg er nog bedankt voor je telefoontje. Ja, dag. Bel je morgen weer. Op mijn kamer maakte ik radiocontact met John. Hallo, Pieter. Hallo, Pieter. Hallo, John. Je komt heel duidelijk door. Nou, ten eerste, er is een Duitser aangekomen op de vlieg. Ik herhaal, een Duitser op de vlieg. Ja, zie je nou wel. Het dit is makkelijker dan we dachten. Ja, en het tweede nieuwtje... Het stormfront komt veel langzamer dichterbij dan wat werd verwacht. Volgens het weerbericht zullen jullie er pas morgen nacht iets van kunnen merken. Hallo, hallo. Ja, John, hier is Chris. Oh, eh, hallo John. Goed nieuws, hè? Wat gaan jullie nou doen? Uh, we kunnen vanavond naar de vlieg. Graag ons daarin en dan morgen de laatste terug naar de top. Ja, zeg, en mocht die storm toch eerder komen, dan kunnen jullie gemakkelijk terug naar het dode bivak. Ja, zo is dat. Zeg, John, boven de vlieg ziet het er niet zo gemakkelijk uit. Nee, maar ik geloof toch wel dat je er niks over kunt zeggen... voor je er met je neus bovenop zit. <laughs> Maak je geen zorgen, jongen. Behalen het. Over en uit. Eindelijk was het dan zover. Ze waren op weg naar de top. Ze konden er de volgende avond zijn... en anders tocht het erop. Eindelijk was er een eind gekomen aan de weken van spanning en wachten. John en Duggle verlieten op datzelfde ogenblik het dode bivak... en zouden langs de touwen naar de spin klimmen... en dan verder naar de vlieg. De volgende dag zouden ze een route uitzetten die nog nooit iemand gegaan was. Over de laatste rotspunten naar het ijsveld op de top. Ze zouden het hoogste punt bereiken ja, en dan naar beneden komen. En er zou een geweldig feest gevierd worden. Ze zouden naar boven kijken en zien waar ze geweest waren. De rechtstreekse route naar de top van de noordwand van de Eiger, De laatste grote uitdaging in de Alpen was een feit. Op de dag dat ik radiocontact zou maken... Ik ging om kwart over drie naar het terras van het hotel... om te kijken hoe ver John en Daggel gevorderd waren. Ik richtte de telescoop op de route naar de spin... en plotseling... in een ijzig ogenblik... zag ik iemand naar beneden vallen. Hij had iets roods aan. En hij dwarrelde als een blad... langzaam maar onontkoombaar naar beneden. We zie het gevallen. Er zie het naar beneden gevallen. Pieter! Wat is er gebeurd? Er is iemand gevallen. Ik, ik weet niet wie. Hij viel van de spin naar de voet van, van de wand. Meer dan duizend meter. Grote god. Zou het geen rugzak geweest kunnen zijn? Of, of een van de uitrustingstukken? Misschien, maar ik denk het niet. Laat mij eens kijken. Ik, ik kan het niet thuis brengen. Huh? Het zou een rugzak kunnen zijn. Ja, probeer de, de, de, de spin in zich te krijgen. Ik weet dat de, de, daar nog, de, de, nog niemand is. Wacht. Ja. Ja, ik... Ik zie er drie. Twee in het rood. En, en die andere... Wacht. In het blauw en het rood. Ze zijn aan het klimmen. Ze weten kennelijk niet wat er gebeurd is. Het zouden John en Dougal kunnen zijn, maar... Maar wie dan nog meer? Pieter, je moet om kwart voor vier radiocontact maken. Wie draagt die walkie-talkie daarboven op de berg? Alleen, John. Ik ga leed halen. Wij wachten op het radiocontact. Als... Ja, mocht er geen antwoord komen, dan skiën we naar de westflank. Steken daarover, naar de voet van de noordelijke wand en gaan daar zoeken. Ja, oké. Okay. Ik probeerde om precies kwart voor vier contact met ze te maken. Ik riep ze voortdurend op. Scheidek roept Eiger. Eiger, ontvangen jullie me? Maar er kwam geen antwoord. Helemaal niks. Chris en Leten gingen op weg naar de westflank. Chris had een zendontvanger bij zich. Ik stond bij de telescoop en leidde hem via mijn radio... naar datgene wat wij in de sneeuw hadden zien liggen. Ja, recht vooruit. En nou een beetje omhoog. En die pijlen. Oké. Okay. Hey, daar liggen wat stukken van de uitrusting. Wat? Kom eens hier. Heb je iets gevonden? Ja, Ja, wacht. Uh, blijf erbij, Pieter. Leet Het is misschien toch alleen maar een rugzak. Nee. G Grote God. Chris. Chris is Ben. Zij het goed eiker op. Vol jullie me? Hoe hop? Zij dit goed, Iker. Kom maar in Eik. Eikel, wat jullie me? Hallo, Pieter. We hebben hem gevonden. Het is John. Hij is dood. Dood. Maar hoe was het gebeurd? Om deze tijd begon Dougal Heston aan zijn lange moeilijke tocht naar de vlieg. Jörg Lene van het Duitse team was er al. Langzaam kwam Dougal omhoog. Hij maakte proezieknoop aan het hoofdtouw en klom ze naar boven, ronddraaiend en vrij hangend in de lucht. Maar op zijn rug de zware bepakking... en onder hem een afgrond van honderden meters. Hij bereikte de top... Dit zijn rugzak af en keek naar beneden. In de schemering zag hij iemand aan het touw hangen. Hé, hey John! Waar was je gebleven? Ik heb nog op je gewacht! Ik ben John niet! Ik ben Roland! Roland Voteler! Is er iets gebeurd? Kom naar beneden, Duggo! Ik wacht op je bij de spin! Aan de hand. Oh, ik, moest terug. ik moest terug naar het dode bivak om voorraden te halen. Ik ging omlaag tot aan de middelste pijler en wou daar het touw glijpen. Pas op Oké, okay. ga door. Nou, het, uh, het touw van de pijler is hooguit 100 meter lang. De hele spanning staat op één stuk steen. Ja, en? Nou, het touw was gebroken. Ja, maar, maar die touwen staan over de hele wereld bekend als 100% veilig. Nu niet meer, Dagal! Niet meer! De belasting was kennelijk te groot. Een van de Duitsers die in radiocontact had gestaan met Scheidek, riep naar beneden dat John dood was. Dagal en Roland Votteler zwegen. Tja. Er was niks meer te zeggen. Een gebroken touw. En weg was Duggles beste vriend. En een van de beste bergbeklimmers van Europa. Maar er was nog iemand... die het afschuwelijke nieuws niet had gehoord. We gaan zitten, Don. Ja. De kinderen zijn net naar bed. Ik ben een beetje aan het opruimen. Ben er Sherlock geweest? Nee... Ik. Uh, ik heb Pieter gebeld. om te vragen hoe het met ze ging. Oh, en? Hebben ze de top al bereikt? Eh. Uh, er is nieuws, Marin. Geen. Uh, geen erg goed nieuws. Het is John, hè? Ja. Weet je het zeker? Is er geen kans dat hij... Geen enkele kans. <tie> Marilyn. Nee, laat maar. Het gaat wel weer. Ik heb het al lang verwacht. Al jaren... Vanuit Grindelwald vertrok een ploeg mensen om het lichaam van John te bergen. Merlin wilde dat hij begraven zou worden in Lysing. Na het ongeluk was de eerste reactie in scheidek dat alle beklimmers naar beneden moesten komen. Maar Jark en Dugal waren het er niet mee eens. Ze waren nu op een punt aangekomen van waaruit ze de grootste wens van John in vervulling konden laten gaan. Ze konden hem geen grotere eer bewijzen dan nu door te gaan en de beklimming te voltooien. En als ze de top bereikt hadden, dan zou deze rechtstreekse route naar hem genoemd worden. De John Harlin route. Ze besloten dat de twee teams in elkaar op zouden gaan. En als één internationale groep de beklimming via de rechtstreekse route zou voortzetten. De volgende dag, de 23e maart, in de ijzige kou, werd de aanval op de top van de Eiker ondernomen. In Scheideck stond Chris met al zijn camera's klaar om aan het werk te gaan. Camera's. Aha, in orde. Twee touwen. Mm. Twee metalen stokken. Vier ankerhaken. Ja, dat klopt. Voedselvoorraden. En bivakuitrusting. Ja, dat klopt. Goed. Alles is voor elkaar. Dan heb je wel twee of drie rugzakken voor nodig. Ah, maar de helikopter zet ons af. De westflank vlak bij de top. Dan laten we ons een klein om 100 meter zakken. En dan kunnen we gaan fotograferen zodra ze van het ijsvat naar boven komen. Wij zijn godsnam voorzichtig. Ja, natuurlijk, schatje, natuurlijk. Nou, kom, vooruit, Mick. We gaan. De helikopter kon op de top niet landen omdat de wind te straf was. Het dichtbijzijnde punt was een gletsje tussen de Eiger en de berg die er vlakbij ligt, de Munch. Bij de gletsje aangekomen bleef de helikopter ongeveer twee meter boven de sneeuw hangen... en Chris en Mick sprongen er achter elkaar uit. Tegen de tijd dat ze over het sneeuwveld dat tussen hen en de top van de westflank inlag heen waren, waren ze bek af. Ze maakten een hol, zetten een kop thee en gingen eindelijk s nachts om 12 uur slapen. Vlak voor het begon te stormen. Morgen. Goedemorgen. Hi, Pieter. Ben ja. ja, je nou pas op? Ja, dat had je gedacht. Om half zeven heb ik een directe uitzending gehad voor de BBC. Mm -hmm. Ik wacht over zeven een afspraak met de Duitse televisie. Oh ja. Ik heb radiocontact gehad met Chris. En nu wil ik eindelijk wel eens een Hoe is het met Chris? Uitstekend. Alleen het weer is verschrikkelijk. Er staat een sneeuwstorm die me niet ophoudt. En het zicht is 0,0. Ja, dan kun je nagaan wat die jongens op de Noordwand te verduren hebben. Nou, vandaag halen ze de top beslist niet. Nee, nee. Nee, als ze straks oproepen, dan zullen ze wel vertellen wat ze van plan zijn. Kijk, ja, er straks niet, dat weet je toch? Oh, nee. Nee, hey, ik ga naar Lijschen Natuurlijk, de begrafenis van John. Uh, uh. uh, Pieter, uh, kun je niet meegaan naar de begrafenis? Nee, nee. ik, uh, ik moet bij de radio blijven. Jij moet de hele groep vertegenwoordigen, dat kan niet anders. Uh. Ja, ik begrijp je. De omstandigheden op de berg waren hopeloos. De sneeuwstorm woedde met een ongelofelijke kracht. Dagel Hesten en de vier Duitsers... Hadden de nacht bijna versteend van kou en slapeloos op de eiger doorgebracht. Ze zaten in de val. En de enige manier om eruit te komen was naar boven klimmen. De storm raasde maar door. En zelfs in Scheidek was het zo afschuwelijk koud dat iedereen als maar even kon binnen huis bleef. De berbeklimmers brachten nog een hele dag en een verschrikkelijke nacht op de eiger door. Opgezweept door een gierende wind joegen grote wolken rond de eiger die het gezicht op de noordwand helemaal verborgen. Voor degene die het aandurfde om naar buiten te gaan en door de telescoop te kijken, was er dan ook niks te zien. En toen, om half drie smiddags, op de 25e maart, verdwenen de wolken. Weer net zo plotseling als ze gekomen waren. En ik, ik holde naar het terras. Wendy, Wendy, gauw. Heb je ze gezien? Waar zijn ze? Wacht, wacht, wacht. Ik moet even de telescoop goed instellen. Op het ijsveld bij de top. Schiet op, er komen alweer wolken aan. Ja, wacht, wacht, wacht nog even. Ja, ja, ik zie iemand. Ja, op het ijsveld, een dikke honderd meter onder de top. Twee man. En vlak eronder zijn er nog drie. O, laat me even kijken. Oh, Wendy, Wendy. Alles is enorm. Ja, ze leven, alles is oké. Okay. Geweldig. Binnen de vijf minuten was de berg weer geheel in wolken gehuld. Maar, hoe ongelooflijk ook. De beklimmers waren niet alleen in leven. Ze rukten ook langzamer heel zeker op naar de top. Ja, de eiken zou de eiger niet zijn als hij ze niet tot het laatste toe bedreigd had. De storm gierde en ranselde om de vijf mannen heen. Alsof hij ze met één zwaai van de berg af wou vegen. Voor Dagel was dit de allerswaarste klim van zijn hele carrière als bergbeklimmer. Dagel was nu op een helling van 60 graden. Die bedekt was met ijs... Hij had zijn ijsbijl verloren en zijn hamer ook. Zijn linker stijgijzer zat scheef aan zijn schoen en de rechter was los. Zijn vingers waren bijna verstijfd door bevriezing. En de razende storm joeg de sneeuw met zo'n kracht in zijn gezicht... dat het met plakken op zijn oogleden bleef zitten... waardoor het praktisch onmogelijk was om nog iets te zien. Het was afgrijzelijk. Maar Dugel had alles perfect onder controle. Na een uur waarin iedere stap uiterst gevaarlijk was werd de kracht van de storm werkelijk beangstigend. Het was bijna onmogelijk om adem te halen. laat staan om iets te zien. Maar toen Daggo voor de zoveelste keer de sneeuw van zijn oogleden wegveegde... zag hij iemand boven zich opdoemen... die hij door de sneeuwstorm maar amper onderscheiden kon. En door het gegier van de wind heen hoorde hij vage stem. De top. Ze hadden het gehaald. De John Harlin-route was een feit. De internationale groep had de top bereikt. Hun kleren waren gescheurd, hun ogen lagen diep in de kassen van vermoeidheid. Oogleden, wimpers, baard en neusvleugels waren bedekt met sneeuw en ijs. Maar ze lachten. Twee dagen nadat het team terug was in Scheidegg gingen Dagel en ik naar zien en logeerden bij Marilyn Harlin in het chalet in de Heuvels. En de volgende dag gingen we naar het kerkhof. Tja, we stonden daar... keken elkaar niet aan... en luisterden naar de wind in de pijnbomen. Meer dan wie ook... had John Harlin gedroomd van de eiger. Hij had geen weerstand kunnen bieden aan zijn uitdaging. En nu had de eiker hem opgeëist en zijn naam gezet op de lange dodenlijst... die zozeer met de eiker verbonden was. Dat John deze mogelijkheid had voorzien... wist ik uit het gesprek dat ik in Lauterbrunnen met hem had gehad. Hij beschreef zichzelf toen, en alle andere bergbeklimmers... als vliegen. Ja, en de bergen wisten dat deze vliegen steeds weer terug zouden komen. Maar klimmers als John zijn geen insecten. Het zijn mensen met een enorme vastberadenheid en moed. Zullen we gaan? Dugel en ik keerden langzaam om en gingen terug naar de auto.